De premier van Somalië heeft de piraten duidelijk proberen te maken dat het echtpaar en hun familie geen miljoen op de bank hebben st staan. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de piraten ook niet op de overheid hoeven te rekenen. Die zal zeker geen los geld betalen. Bedrijven waar de Q-koorts rondvaart worden mogelijk volgend jaar verplaatst of geruimd. Er wordt nu onderzocht of dat mogelijk is en hoeveel dat kost, zei directeur infectieziekte Coutinho van het RIVM in het tv-programma Nova. Tot nu toe pakt de overheid de bacterie vooral aan met vaccinaties. De bacterie komt vrij bij miskramen van zieke geiten en schapen en verspreidt zich door de lucht. Dit jaar werden meer dan 2000 Nederlanders ziek door Q-koorts en zeker vijf mensen overleden. Vicepremier Bos heeft de afgelopen tijd advies ingewonnen over het mogelijk vertrek van premier Balkenende. Hij zei dat in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Bos benadrukte dat Balkenende officieel geen kandidaat is om president van Europa te worden... maar dat hij er wel rekening mee houdt dat Balkenende alsnog wordt gevraagd. Balkenende noemde een vertrek naar Brussel eerder nog flauwekul... maar de afgelopen dag liet hij doorschemeren dat hij niet uitsluit dat hij EU-president wordt. De deelraden in de grote steden kunnen misschien wel verdwijnen... zegt de cda fractievoorzitter Van Geel later vandaag op het congres van zijn partij. Hij zal ook zeggen dat Nederland minder ministeries nodig heeft... Als het gaat om bezuinigen, moet de overheid het goede voorbeeld geven, vindt de fractievoorzitter van het CDA. Het weer. Het koelt af tot een graad of zes. De komende dag toenemende bewolking met later in het westen wat regen. En het wordt zo'n 12 graden. Dit. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow.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 3